Robert Baltus met het NOS Journaal. De Woutertje Pieterse prijs is dit jaar gewonnen door Bibi Dumontak en Annemarie van Haringen voor hun boek. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. In dit humoristische boek houden dieren spreekbeurten over andere dieren. De prijs voor het beste oorspronkelijke kinder- of jeugdboek werd zojuist bekendgemaakt in het Radio 1-programma De Kindertaalstaat. Bij Gouda rijden sinds vanochtend weer treinen over de lage Gouden spoorbrug. De brug raakte gisteren beschadigd door een aanvaring met een vrachtschip. Het spoor kon ruim 24 uur niet worden gebruikt. Vanwege het ongeluk reden er minder treinen tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. De problemen zijn nog niet helemaal voorbij. De spoorbrug kan nog niet open, waardoor schepen hoger dan 7 meter er niet langs kunnen. Een groot stuk strand van Ameland is afgesloten vanwege een kwetsbare broedvogel. De Bontebekplevier is er aan het broeden en wandelaars kunnen de eenvoudige nesten makkelijk over het hoofd zien. Rijkswaterstaat heeft het gebied daarom tot 1 augustus afgesloten voor bezoekers. 27 voetbalsupporters zijn gisteravond in Groningen bekeurd omdat ze op een autoweg liepen. De politie denkt dat ze de confrontatie zochten met supporters van FC Utrecht die via die weg de stad zouden verlaten. Agenten werden bekogeld met bierflessen. Utrecht had eerder op de avond met 1-2 gewonnen van Groningen. De bussen met de Utrecht-supporters vertrokken via een andere route. In Vlaardingen is voor de tweede keer deze week een pick-up truck van een loodgietersbedrijf opgeblazen. Vanochtend rond half vijf ontplofte een explosief in een woonwijk. In de nacht van maandag op dinsdag gebeurde dat ook al in dezelfde straat in Vlaardingen met een auto van hetzelfde bedrijf. Voor de politie staat vast dat er een verband is tussen de incidenten. En het weer, in het midden kan het nog mistig zijn, in het zuiden trekken wolken weg, maar... Nieuwe wolkenvelden komen vanuit het noordoosten het land binnen. Tussendoor is het zonnig, het blijft droog. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen droog, vrij zonnig en 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de ANWB. Fiel is in Noord-Holland op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en Naalsmeer. Het rijdt er langzaam over 2 kilometer en 10 minuten op onthoud. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Afrit Oude Wetering en Afrit Noordwijk en Hout, Hier 4 kilometer en 10 minuten op onthoudt. En de meeste vertraging op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom staat 3 kilometer file en de vertraging is bijna 25 minuten. En dit komt door het grote aantal bezoekers van de Keukenhof. Tot zover de verkeersinformatie.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 En Christiani staat in het Nederlandstalige levensliedtraditie, maar naast Lou Lubandië en Willy Derby. En ze waren, ook, waren er ook verschillende soorten Amerikaanse muziek van invloed op zijn stijl. En in 1939 was hij de eerste Nederlander en mogelijk eerste Europie, uh, Europeaan...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 Al nog wil hij het beleven, in storm en regen, daar op die wijde zee.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 Piajo. Een cowboy heeft stevig gekneisten. hij vecht voor zijn vrijheid en recht. Neemt dik wat pistool in zijn krijsten. en strijd tot het pleit is beslecht. Zo is een cowboy, trouwt tot het laat voor een vriend. Zo is een cowboy, als je zijn vriendschap verdient.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 een cowboy schietraak is koelbloedig, maar zit er soms iemand in nood? Dan is hij hulpvaardig en moedig en redt vaak een vriend van de dood. Zo <middels> so is een cowboy trouwt op het laat voor een vriend. Zo so is een cowboy als je zijn vriendschap verdient. Leei yo. Af waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, afander, je weet toch mijn liefste ben jij.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 Anneliese lacht altijd nog als ik haar bloemen geef Omdat van mijn eerste boeketje overbleef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 Gebruik toch je moeder verstand, Anneliese, ah Anneliese, ik vraag je nog steeds om je hart, om je hart.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 Morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu die keer? wel wel. Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu die keer? Ik wil de hele morgen, veel de hele middag, middels aan bij je zijn Dat waren alle dagen.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 Sounds amazing.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 Even met je dansen. Dan roep ik, quick kijk, Want Foxy grijpt zijn kansen. Oh, Foxy, Fox drop met je elastieke penje. En die wil elke avond daar een dansje toe. Ja,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 Dan roep ik Quickie Flow. Wat Foxie grept zijn kansen. Op Foxy Fox drap met je elastieke vinnen. Die wil elke avond daar een dancing toe. Die wil elke avond daar het dancing toon.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 say the wishes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 in een heel mooi Russisch spaak. Niemand wierp zijn scherpe messen scherper en met zo'n volmaakt gemak. Messen werpen aan zijn partner was zijn hoogste doel en bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel dat in voorwerp zijn er borpen ook nog een groot hart vol liefde staak. En als hij messen naar haar smeet... say Man fair <laughs> Zij naast staande voor de schijf zag staan, keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. Werd nerveus, hij trilde, raakte en zij zakte in elkaar. En met een laatste blik op hem, zong zij met reeds gebroken stem. Woo! <laughs>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 uit van de rockband de Sharks. Daarnaast begeleidde hij cabaretier Tom Manders, oftewel Doris hè, op trompet. En van Tol was ook een verdienstelijke jazz-trompetist. Zijn stijl voornamelijk had geëind op die van de legendarische Bix Baiderbecken. En meer jazz, we daarover hebben, hoort u straks tussen 9 en 10 uh, iedere zondag natuurlijk in uh, CFM Jazz. En u hoort nu Tol Hansen met uh, toch wel een van zijn uh, grotere hits. Het is uh, Big City, de opname 1978 uh, van het refrein Engels Stalig Is geschreven door Tolhansen. deel de tekst en Klaus van uh, Mechelen, die heeft de muziek geschreven. Tolhansen, nu op de radio met Big City. Waar ter wereld ik ook kwam, nimmer trof ik zo'n wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij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 Do so Als ik de honderdduizend, de honderdduizend wil, krijg ik aan die vinger een diamant erin.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 Want als ze vraag of tijd ik voet waar vrolijk uit. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, krijg aan iedere vinger een diamantenring. Een bontjaas op je schouders, en paras aan je oog. Maar als het weer een niet is, een niet, is er niet, is. Maar als het weer een niet is, dan gaat het eerst niet goed. Als je een lot hebt genomen, dan lig je te dromen Zal het geluk bij mij komen, stel je zoiets iets eens voor, voor Moeder, kijk in die weken haar man dit vriendelijk aan En als een rokkenvelder zijn vader de was komt aan. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind, Krijg jij aan iedere vinger een diamantenring.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 Elke keer weer met opgebreid te moeten. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win. Krijg jij aan die vinger, een diamant erin? Een bontjes op je schouders en parels aan je oor. Maar als het weer en niet is, is niet, is het niet niet. Maar als het weer en niet is, dan gaat de feest niet door. Oh boy. meegenomen. Tvm Zandvoort, lokaal omroep vanuit de Badplaats, Zandvoort. Het is tijd voor Black and White, een zangduo. De gitariste Jan Klumperman, is, uh, dat is Black, en Eugene Gijzer is White. Uit Delft, uit Delft kwamen ze, vormde in 1949 het duo Black and White. En hoe hoort ze nu met Geef mij de vodka aan Noeska. Geef mij de vodka, Anuschka, en laat ons allein De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka, Anuschka, en kijk niet zo vaak. Als jij zo so blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dat kind dat uitnemen.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 De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka aan Nuschka, want weigel je meid. Dan ga ik naar Igor, die hebt nog meer dan jij. Doch toen en jij zit mij op dood rond, maar in die fles zit nog een hele bull. kun je het ooit bedenken? Meite weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen Gib Geef mij de vodka aan Lushka en laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geb mij de vodka aan Lushka wan weiger je Dann Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan.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 Ik op zee, dan dacht ik steeds aan jou. Je schreef zo vaak een jonge kon toch zo'n brief van jou. Een grote consternatie Niet meer of minder dan een ramp Bedreigde onze natie De ertessoep was zwaar mislukt En iedereen is onbedrukt Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan Wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan?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 wie heeft er suiker in de ertezoep gedaan? De luitenant geaffecteerd zei, wie maakt hier nu motjes? Ik heb de soep geïnspecteerd, ze smaakt naar haas Geef hotjes. Geef acht rechtsrechten, konnelui, wie tapte deze ui? Hè? Ja, kom, zeg op. Wie heeft er suiker in?